7 uur. Sit van der Linden met het NOS-journaal. Duitsland betaalt de kosten voor coronapatiënten uit Nederland en andere EU-lidstaten die in Duitse ziekenhuizen behandeld zijn, zeggen de woordvoerders van de Duitse en Nederlandse ministeries van Gezondheid tegen nu.nl. Het gaat om miljoenen euro's. De Duitse minister Jens Spaan noemt de tegemoetkoming een voorbeeld van solidariteit. Tijdens de coronapandemie nam Duitsland maandenlang de zorg over van 58 Nederlandse coronapatiënten omdat de intensive care afdelingen in Nederland overvol dreigden te raken. Yeah. <sighs> Verplegend personeel van het Zaans Medisch Centrum is woedend om een coronabonus... ...die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden. De verpleegkundigen kregen zelf niks extra's. Dat meldde betrokkenen aan de Telegraaf. De ondernemingsraad kwam bij toeval achter de uitkering die leidinggevenden kregen... ...omdat ze lang moesten vergaderen tijdens de coronacrisis. Het Zaanse ziekenhuis betreurt de situatie. Men zegt te begrijpen dat het gevoelsmatig anders overkomt. Vakbond CNV noemt de coronabonus niet slim... Zeker als werknemers nog doodmoe in de touwen hangen. De Amerikaanse inlichtingendienst NCSC waarschuwt voor buitenlandse inmenging in de komende presidentsverkiezingen. Volgens de directeur van de inlichtingendienst hebben China, Rusland en Iran ieder een eigen voorkeur voor wie er in het Witte Huis moet zitten. De inlichtingendienst laat weten alles op alles te zetten om buitenlandse inmenging te bestrijden vakantiegangers moeten voor het tweede weekend op rij rekening houden met grote drukte op Europese wegen. Vooral in Frankrijk voorziet de ANWB flinke files door toeristen die op vakantie gaan of weer terugkeren. Op de Route de Soleil staan nu al de eerste files. En ook in Duitsland worden lange files verwacht dit weekend.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 You wanna have some fun? I know where it can be done. So let's go to the opera and laugh about the silly crowd. Yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. Well, the baritone's singing la la la la la la. The tenor's open screaming la la la la la la. The opera, the opera.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 Let us go Come, on, let the whistle Gucci, train is on girl funny name. She's called Cherokee. An Indian girl, love the prairie